Is Eva Jong met het NOS-journaal. Burgemeester Rodeboog van het Groningse Loppersoen wil dat de Nederlandse aardoliemaatschappij mensen een ruimere schadevergoeding geeft aan aardbeving. Gisteravond was vlakbij Loppersoen een nieuwe aardbeving met een kracht van 3,4 op de schaal van Richter. Aardbevingen ontstaan door de wind van aardgas, waar de man verantwoordelijk voor is. Benam zich dat ze zich aan afspraken houdt en dat schade die ontstaat door aardbeving altijd wordt vergoed. Toch wel bij een mijne in Zuid-Afrika zijn bij elkaar 45 doden gevallen. De politie opende gisteren het vuur op stakende mijnwerkers die elkaar en de politie beschoten. In Zuid-Afrika is gespot gereageerd op tv-beelden van de beschietende politie. De politie zegt dat eerst traangas en waterkanon worden gebruikt om Stakers uiteen te drijven. op de beelden is verwerkelijk te zien dat de agenten schieten op mijnwerkers die dreigend op ze afkomen. Luchthaven Schiphol zag het aantal passagiers de afgelopen half jaar groeien, ondanks de economisch slechte tijden. In de eerste helft van het jaar volgen 23,9 miljoen passagiers via Schiphol. Dat is 3,7% meer dan een jaar eerder. Passagiers gaven ook meer uit op de luchthaven. De omzet van Schiphol steeg met 5,5% naar 637 miljoen euro. Schiphol is in aantal passagiers de, de vierde luchthaven van Europa, na de landen Nitro, Parijs, Charles de Gaulle en Frankfurt. Want op Wespe is deze zomer veel lager dan normaal. In augustus zijn er meestal veel westen, maar volgens de Wageningen Universiteit zijn er op een aantal plaatsen zelfs 80% minder dan gebruikelijk. Dat komt door het miscultuurige weer van de afgelopen negen maanden. Zo was het relatief warm in december en januari en erg koud in februari. De populatie werd verder aangetast door het natte weer in juni en juli. zeer wolkenveld en zon wisselen elkaar af. Er staat weinig wind en het wordt 23 graden op de tot 28 in het zuiden. Morgen vol op zon met temperaturen van 30. Gaten. Dit was ten Dit is Johnson Hoka van de ANWD. Filius in de Randstad staan op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort Tussen Nadekloop 1-6 3 km en verderop 3 kilometer bij e -brugge. En nog eens een keer 3 kilometer bij Klopen A4 naar Den Haag, bij vier na de hoogmalen 4 kilometer naar Alpen. De rechterrijdstuk is daar dicht. A13 Rotterdam naar Den Haag. Tussen Afgelijkberg en Rotreis zijn Robert-Ypenburg 10 kilometer na ongeluk. Bij Robert-Ypenburg zijn twee rijstroken dicht. Verkeer in de regio Rotterdam onderweg naar Den Haag kan het beste omrijden via Gouda over de A20 en de A12. A28 Utrecht naar Amersfoort. Tussen Kropotrein 2 en achter en Dordel 3. En op de A28, maar dan richting Utrecht. Daar staat 3 kilometer per Kropot. hoeven laken? Tot zover de verkeers. Ja, ja, ja.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 Can come from